Montenklauseer komt onder meer voor bij schapen, koeien, varkens en herten. Het was al langer verboden om deze dieren uit Bulgarije te importeren. Minister Kamp wil vaker werkloze Oost-Europeanen uitzetten. Volgens hem zijn er veel meer Polen en andere Oost-Europeanen naar Nederland gekomen dan was voorzien. Hij wil ook beter controleren of mensen uit Oost-Europa de gemeentelijke belastingen wel betalen.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 De 28-jarige Spanjaard heeft altijd ontkend dat hij doping heeft gebruikt. Het weer vanuit het zuiden regen of motregen. Morgen veel bewolking, maar overwegend droog. Het wordt dan 5 graden op de Wadden en 9 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. De files lossen snel op. Het meeste staat nog bij Amsterdam. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade staat 3 kilometer. Op de A9 Amsterveen richting Diemen. Tussen het AMC en Knopendiemen 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Hendrik Ido Ambacht en het Drechttunnel... 3 kilometer file door een ongeluk. De linkertunnelbuis is dicht.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 Wie kent hem niet, de man die denkt dat hij Napoleon is? En daar kunnen wij meewaardig om lachen... maar onze hersenen kunnen rare spelletjes met ons spelen... en dat betekent dat de werkelijkheid zoals wij die denken te zien... vaak niet de werkelijkheid is. En daarover schreef onze gast het boek. Hersenspinsels. Hier is André Aleman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en de ondertitel van het boek is Waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn. En uh, werkt dat echt zo? Uh, dat normale mensen, oh, schijnlijk normale mensen, zoals jij en ik, de hele dag door dingen zien, horen en, uh, en ruiken misschien ook wel die er helemaal niet zijn? Nou, niet de hele dag door, maar iedereen heeft wel eens uh, iets gezien wat er niet was... of iets gehoord wat er niet was. En dat is bij de meeste mensen heel vluchtig, heel kortstondig. En daarom denk ik ook dat veel mensen dat vergeten. Dus ze zeggen van, uh, ik heb dat helemaal niet, of dat herken ik niet. Uh, mijn vrouw zei dat laatst nog, omdat er in NSC een stuk stond... dat één op de zes uh, mensen dit heeft, na aanleiding van het boek. Mm -hmm. En ze zei, nou, ik heb dat helemaal nooit. En toen zei ik, nou, je hebt toch een keer de baby horen huilen, terwijl, terwijl dat niet zo was. Ze zei ze, ja, dat is waar, dat heb ik al een keer gehad. En... Later uh, kwam ze een keer bij me en zei ze, ja, ik heb, ik heb er nog één. Ik zei, wat is er nou dan? En toen had ze in een bak met aardappels waar ze wel eens haar aardappelschilmesje laat liggen. Ja. Was ze aan het zoeken naar het aardappelschilmesje. En toen zei ze, ik zag hem glinsteren, ik zag hem gewoon echt. En hij bleek er niet te liggen. En dat zijn van die korte momenten die de meeste mensen, denk ik, de dag erop al lang weer vergeten zijn. En hoe maar noemen we zoiets dan? Wat is dat? Ja, formeel is het een hallucinatie. Want als je iets ziet wat er niet is, of je hoort iets wat er niet is, dan uh, is dat de definitie van hallucinatie. En als je te denkt wat niet klopt, en je bent er echt van overtuigd, dan is dat een waan. En dat zijn de twee symptomen die uh, psychose uitmaken. Dus de psychiatrische definitie van ja, gestoord zijn, ja. krankzinnig. En dan zijn we dus gek. Ja, dus in ja. zekere zin heeft iedereen uh, dat wel eens, zou je kunnen zeggen. En dat is wel een van onze grootste angsten, hè? dat we gek worden. Ja. Uh, wanneer ben je eigenlijk gek? Nou, volgens de psychiaters, nou, de psychiaters noemen dat nooit gek, uh, maar psychotisch, want dat is wat de gewone mensen daar vaak dan onder verstaan. In de jaren zeventig gingen we het allemaal gek noemen, geloof ik. Hè? Maar dat, is, uh, ja. dat kan nu niet meer. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Nou, het is toch een beetje een stigmatiserende term om het gek te noemen. Dan zet uh -huh. je mensen toch een beetje in, in een hokje... van, uh, van uh, helemaal niet goed wijs of, of minder, minder waardig. Uh -huh. uh, dus ik vind het in die zin niet zo'n uh, goede term. Uh, maar ik begrijp wel een beetje hoe het komt. Want veel mensen die psychotisch zijn kunnen zich bijvoorbeeld vreemd gedragen. Uh, en nou, dat zullen mensen dan gauw gek noemen. Uh -huh. Um, maar goed, de psychiaters definiëren dat als wanneer je het contact met de werkelijkheid verloren hebt. Dus dat je echt dingen denkt die helemaal niet kloppen en dat blijft denken continu. En dat je daardoor problemen krijgt. Dus niet meer goed kan functioneren. Maar hoe lang duurt... Ik bedoel, dat, dat uh, aardappelschilmesje is een heel goed voorbeeld. De baby die je denkt te horen huilen, uh, blijkt niet te huilen. Hoe lang moet dat duren, wil de psychiater zeggen, het is niet in orde met u mevrouw? Ja, dat verschilt per diagnose. Er zijn allemaal diagnoses uh, bedacht en er zit een tijd, uh, tijdspad aan. Um, maar het gaat er vooral om of dat echt een langere tijd is, wekenlang. Dat iemand, uh, als je de hele dag baby's hoort huilen... en het is niet zo, mm -hmm. en je bent de hele dag daar... Uh, raak je van je concentratie af, dan ga je kijken wat er aan de hand is. enzovoort enzo, Dan ga je op een gegeven moment niet goed meer uh, functioneren. Dus dat zou een, een voorbeeld kunnen zijn. En wat is er aan de hand dat uw vrouw de baby hoorde huilen... en het bleek helemaal niet zo te zijn? Hoe is dat verklaarbaar? Ik denk dat het verklaarbaar is omdat je, je hersenen als het ware... ook op een onbewust niveau ergens op gericht kunnen zijn. Mm -hmm. Dus je bent erop gespitst. En um, ik denk dat dan de drempel verlaagt dat je iets waar kan gaan nemen. En we hebben dat ook, ook in het lab, kunnen we dat nadoen. We kunnen mensen vragen om een bepaald toontje in hun hoofd te houden. Dus je laat weer eerst horen, een toon. En daarna um, vragen we in ruis, witte ruis... dat is gewoon een soort geluid alsof je tv-stuk is... bieden we dan ook weer een toontje aan, maar super zacht, Dat kun je bijna niet horen. Ja. En dan vragen we ze of ze een toontje gehoord hebben... En dan blijkt, dat want soms zit er helemaal geen toon in... maar als die toon die we aanbieden dezelfde is als die ze in hun hoofd hebben... dan horen ze hem veel beter en veel sneller dan als we een andere toon aanbieden. En Dat is dan bewijs dat waar je op gericht bent, dat neem je eerder waar... dan iets waar je niet op gericht bent. En het feit dat ze het aardappelschilmesje zag glinsteren... heeft dat iets te maken met dat er al heel vaak een aardappelschilmesje verdwenen is in Huizen Ademan? Nee, dat denk ik niet zo. Maar wel dat ze hem vaak daar heeft liggen tussen die aardappels. Dus je bent erop gericht ook weer en je bent erop gespitst. Je denkt... Hij moet daar zitten. Je ja. gebruikt eigenlijk je mentale verbeelding. Projecteer je al. Hetzelfde gebeurt als je een schaar zoekt op een heel rommelig bureau. Dan heb je eigenlijk die vorm al in je hoofd. Die projecteer je op je bureau. En stel dat die nou ineens een hele andere vorm zou hebben. Dan zou je hem ook minder snel vinden. Ja. Hieruit blijkt uh, waarin je uh, onderzoek doet. Hè? Op welk terrein. Namelijk naar hoe, het, hoe de hersenen werken. Hoe uh, je dingen kunt zien die er niet zijn. Hoe je dingen kunt horen die er niet zijn. En dan gaat het vooral om de hersenen. Ja. Ja. Um, we gaan eerst even naar het nieuws van vandaag. Er is namelijk uh, vanmiddag uitspraak geweest in de zaak Jack de Prikker uit uh, Lelystad. Mensen herinneren zich misschien nog het voorval. Een man die uh, af en toe mensen belaagde. en ze uh, stak met een uh, mes in Lelystad was dat. Hij is vanmiddag veroordeeld, 26 jaar is hij, tot uh, TBS met dwangverpleging. En de man heeft zich de hele tijd verdedigd met het feit dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde. Dan weet jij wat er aan de hand is? Niet precies, want ik ken hem natuurlijk niet in detail. Maar mm -hmm. uit de media heb ik begrepen dat hij inderdaad stemmen hoorde die hem aanzetten. Om zomaar willekeurig mensen op straat met een mes neer te steken in de nek. Um, en dat deed hij dan ook onder de, ja, onder de invloed van die stemmen. Dus dat is heel verschrikkelijk. En um, er is sprake van een psychotische stoornis. Dat blijkt ook uit de uitspraak ook te... Openbaar Ministerie had uh, alleen maar uh, tbs en dwangverpleging geëist. En volledig hij, uh, ontoerekeningsvatbaar Ja, verklaard. omdat het helemaal ontoerekeningsvatbaar was en dat in een psychose gedaan heeft. Um, maar anderzijds is het wel goed te bedenken dat het een heel extreem geval is. Uh, want mensen denken dan gauw dat schizofrenie en psychotische stoornissen... Um, ja, denken ze aan dit soort situaties omdat dit in de pers komt. Mm -hmm. Terwijl er in Nederland meer dan uh, 100.000 mensen een psychotische stoornis hebben. En er hooguit één per jaar uh, zoiets doet, nog minder denk ik dan dat... En het dus niet eerlijk is om die 99.999 andere mensen... in hetzelfde hokje te stoppen, zeg Ja, maar. ja dit ze werkt zijn, dus heel stigmatiserend. Het werkt heel stigmatiserend. Helaas komt het dus voor. Maar het is uh, heel zeldzaam eigenlijk. En uh, het is zelfs zo dat mensen met psychotische stoornissen... vaker slachtoffer zijn van geweld dan dat ze dader zijn. Oh, hoe, hoe zit dat en, dan? Uh, nou, dat komt omdat ze minder uh, goede sociale... Inzicht hebben en uh -huh. zich soms uh, op plaatsen of bij mensen begeven die misbruik uh, van de situatie maken dat ze het minder goede inzicht hebben. Kun je daar nou een voorbeeld van geven, hoe dat dan ziet? Nee, ik heb er geen uh, voorbeelden zo van, maar we zien vaak uh, bij mensen dat ze bijvoorbeeld financieel ook te goed van vertrouwen zijn, zeg maar. En dan uh, ja, dat mensen met hun geld ervan doorgaan of dat soort zaken. Uh -huh. Betekent dat dat ze weinig mensen, mensenkennis hebben of minder mensenkennis hebben? Ja, ze hebben, je zou kunnen zeggen dat ze sociale signalen van andere mensen minder goed uh, oppikken. Dus soms vertrouwen ze mensen die heel goed te vertrouwen zijn, vertrouwen ze niet. En mensen die je niet moet vertrouwen, vertrouwen ze wel. Hm. Dus dat ze daar fouten in maken. Ja. Ja. Wat is er aan de hand, André Aleman? Want uh, het is booming, hè? De, de hersenboeken. Uh, Dick ja. Swaap is daar het belangrijke en grote voorbeeld van. Hij schreef een, een bestseller, Wij zijn ons brein. Uh, er stond uh, dit even, vorige week een, een groot interview in, uh, in Vrij Nederland. Met een prachtige cover ook van een walnoot dat de hersenen ja. moest voorstellen. Met uh, Jim van Os, uh, psychiater. Is uh, door zijn collega's voor, ik geloof, de vierde keer benoemd tot toppsychiater. Ja. Had jij ook op hem uh, gestemd? Ik denk het wel, ja. Zeker. Wat maakt hem tot een toppsychiater? Hoe werkt dat? Ik wist helemaal niet dat dat soort uh, ja. wedstrijdjes worden gehouden. In die nou, week. die wedstrijdjes zijn dus dat uh, aan medisch specialisten wordt gevraagd... aan welke medisch specialist in hun eigen gebied... zij bijvoorbeeld een familielid toe zouden vertrouwen... als hij een ziekte had in, uh, op dat vlak. Dus als je een cardiologische ziekte hebt aan je hart... aan welke cardioloog zou je dan toe vertrouwen? En de psychiater stemde voor uh, Jim van Os. Uh, en dat komt deels omdat hij heel sympathiek is... En, uh, omdat hij heel sympathiek is. En vakkundig. Ja, natuurlijk, je <laughs> wil dat, dat iemand die een uh, psychiatrisch probleem heeft... door een psychiater behandeld wordt. Die, die, die heel sympathiek is. is en die, uh, die iemand begrijpt en de tijd voor neemt. Uh, maar natuurlijk ook door zijn vakkennis. En hij is, internationaal is hij uh, bekend en beroemd. Dus uh, dat speelt zeker mee. Ja. Nu zijn het wel uh, tegelijkertijd twee uitersten. Hè? Dick Swaap en, uh, en Jim van Os. Want Dick Swaap is uh, de man die zegt... Uh, het is allemaal biologisch uh, verklaarbaar. Wij zijn ons brein. We zijn er gewoon mee behept. Het is nou eenmaal zoals het is. Terwijl uh, Jim van Os uh, duidelijk zegt... Uh, er zijn nog een paar andere dingen aan de hand. Namelijk het is ook cultureel en sociaal. Bepaald. Tot welke school behoor jij? Nou, eigenlijk zeg ik het heel goed. Het zijn allebei twee uitersten. En ik denk dat in dit geval, dat is niet altijd zo... maar hier de waarheid precies in het midden ligt. Dus ik zit er precies tussenin. En wat maakt dat jij er precies tussenin zit? Of is dit een heel diplomatiek antwoord? Nee, nee, nee. Dus daar zo denk ik recht over. Want als je het boek van Dick Swaap leest... dan is het heel uh, vakkundig en heel interessant geschreven. Erg goed geschreven ook. Uh, alles wat hij zegt is wel bewijs voor te vinden... in de wetenschappelijke literatuur. Maar het is ontzettend eenzijdig. Dus hij laat je als het ware maar één kant van de medaille zien. En de andere kant, daar heeft hij het helemaal niet over. Bijvoorbeeld depressie, daar zit wel een biologische component in. Maar er zit een minstens net zo grote component in van uh, ja, je omgeving... hoe je zelf met dingen omgaat, uh, of je uh, dingen gaat doen of niet doet, enzovoort. Enzovoorts. En daar heeft hij het helemaal niet over. Um... Nee, hoe, maar hoe kan dat dan? Het boek wordt een bestseller, iedereen heeft het erover. Maar hij laat iets heel belangrijks achterwege. Ja, ik denk dat mensen gewoon de hersenen interessant vinden. En hij geeft een erg breed overzicht van, uh, van de baarmoeder, heet het geloof ik, tot, uh, tot Alzheimer. Mm -hmm. Dus van het begin tot het eind. En uh, als je dat boek hebt, heb je gewoon een soort encyclopedietje dat heel goed leest. En je erg veel vertelt over de hersenwetenschap. Maar ik denk niet per se dat iedereen het daarmee eens is. Want je hebt een paar jaar geleden een boek van een andere collega van mij... Margriet Zitskorn, ik geloof dat het Het Maakbare Brein heette. Ja, ja, dat had ja. precies tegenovergestelde boodschap. Uh, Swaap zou dat helemaal niet ondersteunen, denk ik. <laughs> want die zei juist dat alles maakbaar is. En dat verkocht ook erg goed. Ja. Waar ligt dat aan, dat het het zo goed doet? Heb je daar een verklaring voor? Ik heb er geen verklaring voor. De NSC heeft wel een, een, een artikel over gestaan uh, en die had een aantal verklaringen ervoor. En een daarvan was, geloof ik, zelfs. Met tien dat... redenen, ja. geloof ik. Hè? Eén was zelfs, geloof ik, dat religie wegvalt en mensen toch willen weten waarom we ons gedragen zoals we doen en waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. En dat daarom hersenboeken interessant zijn. Hoe zie jij dat? Ja, dan zou je net zo goed hele heel ander soort wetenschappelijke boeken kunnen lezen. Waarom specifiek over de hersenen? Dus ik denk dat het ook gewoon een rol speelt dat het wel dicht bij ons staat. Het spreekt mensen wel aan. Iedereen vraagt zich wel eens af: van hoe komt het dat ik dit of dat doe? En dan is het toch wel een interessant idee dat je dat zo aan kan wijzen... of dat het met je hersenen te maken heeft en om daar wat over te lezen. Ja, maar en het feit dat we met die MRI-scan nu zoveel meer weten over de hersenen? Sinds wanneer is dat trouwens zo? Dat is ook pas eigenlijk sinds halverwege de jaren negentig... dat die MRI-scan daarvoor gebruikt kan worden. Ja, dus, dus we, we weten gewoon ook meer. We zijn er veel dichterbij gekomen. Ja, dat klopt zo, ja. ja. En wat betreft uh, het feit dat God verdween, uh, dat gaat in jouw geval helemaal niet op. Want God is zeer aanwezig in het leven van andere Aleman, hè? Ja, ik geloof uh, wel in God, ja. Ja, ja. En dat moet je als wetenschapper altijd weer verklaren. Ja, gek genoeg wel. Ja. Dus ik denk dat, uh, nou, is het zo gek? Ja, ik vind het wel gek. Uh, want als je naar de argumenten kijkt uh, voor het atheïsme, bijvoorbeeld... dat zijn toch grotendeels filosofische argumenten. Die zijn nog steeds hetzelfde nu als dat ze honderd jaar geleden waren... En het argumenten voor het geloof zijn ook nog steeds hetzelfde. Dus het is vreemd om te denken dat de vooruitgang in de wetenschap uh, dat veranderd heeft. Mm -hmm. Want er is niks aan veranderd. En het interessante is dat in Amerika is in 1916 een groot onderzoek gedaan onder wetenschappers en geloof. En er bleek dat 40% in een persoonlijke god geloofde. Dus waar je tot kan bidden en die... Uh, 40%? Contact, ja, 40% mm -hmm. van de wetenschappers. 40% geloofde er ni absoluut niet in. Die zei, god bestaat niet. Dus die was atheistisch. Mm -hmm. En 20% die wist het niet. Het interessante is, dat, is 1916, dat in 1996, 80 jaar later, is dat onderzoek herhaald... met dezelfde vragenlijsten, ook weer onder de wetenschappers in Amerika... met dezelfde uitslag. Dus weer 40% geloven in de persoonlijke God. En dat is in Nature gepubliceerd, dit onderzoek, uh, topwetenschappelijk blad. En dat gaf toch aan dat ook onder wetenschappers in Amerika in ieder geval... het gewoon niet veranderd is in die tijd. Terwijl het idee is dat juist in de 20 e eeuw... In het tijdsbeeld toch het een en ander uh, veranderen. Godverdelen zou ja, moeten zijn. Ja. En ik denk dus dat het veel meer met tijdgeest en met cultuur en alles te maken heeft... en met autonomie. Uh, dat mensen denken van nou de kerk, uh, het is ook een karikatuur vaak, van dat de kerk je voorschrijft wat je moet denken. Mm -hmm. Ik heb ook iemand horen zeggen van uh, in wetenschap is twijfelen, systematisch twijfelen is uh, zeg maar het kenmerk van wetenschap. En bij de kerk moet je gewoon slikken wat je voorgeschreven wordt. Nou dat is een grote karikatuur, want veel christenen twijfelen ook heel veel en die denken ook van wat wordt hier precies bedoeld in de Bijbel bijvoorbeeld. En die denken er heel kritisch over na, die bevragen elkaar, ze hebben ook hele verschillende ideeën enzovoort enzovoort. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen geloven en weten. En uh, hoe in hoeverre? Nou, wetenschap en, en geloven... dat uh, er meer is dan... Uh, wij hier zo. Nou, ik denk dat geloven ook weten kan zijn. Maar dat het van een andere orde is. Dus wetenschap uh -huh. is, in mijn uh, visie... Uh, beperkt zich dat tot een meetbare werkelijkheid. Dus je wil ook echt dingen kunnen meten. kwantificeren. Je wil dingen kunnen repliceren. Uh, dus eigenlijk met een experiment wil je het ook uh, kunnen doen. Objectief, zeg maar. Dus als een ander het herhaalt, moet hij hetzelfde kunnen vinden. Uh -huh. uh, en we hebben dus in de afgelopen honderd jaar gemerkt dat dat een hele goede methode is... en heel betrouwbaar en dat je er heel veel kennis mee kan krijgen. Um, maar ik denk dat spirituele zaken zich gewoon onttrekken... aan de meetbare werkelijkheid. Dus dat, dat uh, overstijgt zeg maar, de wetenschap. Maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is... of uh, geen zeker weten kan zijn. En het ook helemaal niet zo hoeft te zijn dat wat jij ervaart... dat de ander dat dan ook moet ervaren, wil het waar zijn? Uh, Als nee. we het hebben over spiritualiteit. Nee, want mensen zijn allemaal verschillend. Ja, ja. Maar ik denk dat ook nu bijvoorbeeld met relaties... liefde tussen twee mensen is ook wetenschappelijk helemaal niet goed... Uh, in de vingers te krijgen, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet zeker van kan zijn... dat iemand van jou houdt. Ja, ja. Goed, over dit soort zaken spreken wij. Uh, ondertussen ligt hier een tegel. Die is nog helemaal blank en die wordt zo dadelijk beschreven. En uh, uh, luisteraars kunnen reageren, opmerkingen plaatsen... vragen stellen uiteraard aan... André Aleman, uh, we hebben het dus over hersenspinsels. Uh, want André Aleman schreef een boek over uh, onze hersenen. Uh, hersenspinsels, waarom wij dingen zien, horen en denken die er niet zijn. Uh, met jouw eigen hersenen zit het meer dan goed. Want uh, 35 jaar en al drie jaar hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie. Uh, dat is trouwens een nieuw terrein. Hè, dat uh, psychiatrische problemen dus op hersenniveau probeert... Uh, te doorgronden. En jouw uh, onderzoek richt zich op uh, schizofrenie en op zelfinzicht en psychosis. Want daar ontbreekt het nogal eens aan: Aan zelfinzicht. Trouwens, niet alleen bij mensen met uh, psychosis. Ja, volgens mij. Ja, um, laten we beginnen met de terminologie, want daar gaat nog alles uh, wat mis. Als we bijvoorbeeld gaan naar het woord schizofrenie, dan denken heel veel mensen aan iemand met een gespleten persoonlijkheid. Dat is misschien wel de letterlijke vertaling... maar in werkelijkheid is het niet iemand met een gespleten persoonlijkheid. Klopt. Um, het betekent inderdaad gespleten geest... maar daar werd mee bedoeld um, de splitsing tussen verstand en gevoel... of gedrag en denken. Um, omdat je vaak bij patiënten ziet dat dat niet... Um, allemaal in één spoor loopt, zeg maar. Soms um, kunnen ze huilen terwijl er helemaal geen reden om te huilen is... of lachen juist als, het helemaal, als er niks om te lachen mm -hmm. is. Um, maar veel mensen denken dat het een meevoudige persoonlijkheidsstoornis is... terwijl dat een uh, psychiatrische uh, ziekte is... of categorie die bijna niet voorkomt. Dat is heel zeer zeldzaam dat mensen meer, meerdere persoonlijkheden hebben dat schizofrenie één op de honderd voorkomt. En dus helemaal niet zo heel Eén erg 1 op de 100 mensen ja. is schizofreen? Ja. Is en die meervoudige persoonlijkheidsstoornis... dat ligt dan ook weer, zeg ik, heel badineerd lekker in de media. Daar is dan wel eens iets over geweest. En mensen denken dan al snel van... oh, dat is ook, ook schizofrenie. Want zo werkt het dus. Ja, en je ziet natuurlijk ook wel dat het in de... Media en in de politici en zo, die hebben het wel eens over een schizofrene situatie of een schizofreen standpunt, als je gewoon twee tegenstellingen hebt. Ja. Dat is ook een beetje een vreemd gebruik van het woord, uh, ja. wat mij betreft. Maar. Ja, zo gaat er heel vaak iets mis. Want ah. iemand die zegt: Ik voel me depressief, dan heb je het ook over iets heel anders dan werkelijk depressief zijn in de meeste gevallen. Ja, maar er zit wel een soort dan zit je wel op die geleidende schaal. Dus werkelijk depressief zijn is gewoon veel ernstiger... maar is wel ongeveer hetzelfde gevoel als wat mensen hebben... die zeggen dat ze even depri zijn. Ja. Goed, om een beetje een beeld te krijgen hoe toegankelijk je schrijft... want dat is het, euh, heb ik je gevraagd of je een stukje voor kunt lezen uit het boek. Ja, dat is een gedeelte, Daar staat boven de telepathische terrier. Er zijn meer redenen om mensen met psychische problemen... niet als een apart soort mensen te beschouwen. Ze zijn niet apart omdat een aanzienlijk deel, ruim 30% van de Nederlandse bevolking... ooit in zijn of haar leven verschijnselen toont die voldoen aan de diagnose van een psychiatrische stoornis. Maar los daarvan zijn er überhaupt veel mensen die wel eens iets denken, zien of horen wat niet klopt. Zoals we in het vervolg zullen zien zou je zelfs van een algemeen menselijke eigenschap kunnen spreken... waarbij we door de manier waarop onze hersenen werken op het verkeerde been gezet worden... en soms conclusies trekken waarvoor onvoldoende bewijs bestaat... Of wat erger is, dat we bepaalde conclusies trekken die niet alleen hoogst onwaarschijnlijk zijn, maar dat er zelfs bewijs is voor hun onjuistheid. Door psychiaters en psychologen wordt een waan gedefinieerd als een stellige overtuiging die niet overeenstemt met de werkelijkheid. Een hallucinatie is iets waarnemen wat er niet is. En waan en hallucinaties zijn belangrijke symptomen van een psychotische stoornis. Waarbij de patiënt het contact met de werkelijkheid op sommige momenten verliest en daardoor in de problemen komt. Van een psychose is de sprake als je wanen en hallucinaties hebt, soms in combinatie met verward gedrag, waardoor je thuis, in je studie of op je werk niet normaal kunt functioneren. Het is maar de vraag of wanen en hallucinaties op zichzelf ziekelijk zijn. Er zijn namelijk veel mensen die iets denken of waarnemen dat op gespannen voet staat met meetbare feiten, maar die in het dagelijks leven prima kunnen functioneren. Geloof in paranormale verschijnselen bijvoorbeeld is wijdverbreid. Enzovoorts. Ja. Goed, dus we hebben allemaal wel eens een hallucinatie of een waan. En toch zijn we niet allemaal uh, schizofreen of psychotisch. Ja. Wa waar ligt uh, precies de grens? Ja, de grens ligt of uh, als het heel bizar is. Dus als je dingen denkt die uh, echt vreemd zijn, die andere mensen ook, ook vreemd vinden... Uh, bijvoorbeeld dat je door de KGB uh, achtervolgd wordt... en uh, denkt dat je gedachten via stopcontacten gelezen worden... of aan je hoofd onttrokken worden. Dan kunnen mensen zich toch ongerust gaan maken... omdat het toch al bizarre gedachten zijn. Uh, maar vooral als je gaat dysfunctioneren. Dus als je er zo geobsedeerd mee bent... Um, dat je niet meer aan je werk toekomt... of niet meer um, je studie kan doen of wat je ook uh, aan het doen bent. Mm -hmm. Het komt heel vaak voor uh, op het moment dat uh, jongeren de deur uitgaan... bij hun ouders, op kamers gaan of aan hun studie beginnen. Hoe zit dat? Hoe komt dat? Dat is nog onbekend waarom het nou precies aan het eind van de adolescentie vaak begint. Um, maar er zijn wel... ideeën over dat het met de rijping van de hersenen te maken heeft... Want die... De eindfase zeg maar, van de rijping van je hersenen is uh, zo tussen je 18e en je 21e. Maar ook met het feit dat dan pas echt uh, als het ware een zware druk op je hersenen gelegd wordt. omdat je veel meer verantwoordelijkheid zelf moet dragen. Dus je moet hele belangrijke keuzes voor het eerst in je leven gaan maken. Figuurlijk. Uh, dus... Ja, maar ook uh, inderdaad als je uh, zelfstandig moet gaan wonen... een partner uitkiest, uh, een baan moet je gaan kiezen... gaan denken welke studie je precies uh -huh. doet. Dus er komen heel veel beslissingen die voorheen... als het ware aan je ouders uitbesteed waren... die moet je nou zelf gaan nemen, allemaal belangrijke stappen. Je ziet dus ook dat mensen vaak die periode van hun leven... veel beter onthouden dan tussen hun dertigste en veertigste. Omdat dan hun leven veel meer een soort herhaling had in heel veel dingen... dan toen je twintig was. Is het te voorkomen eigenlijk... Als je dat dan vaststelt, van het gebeurt vaak op, op dat moment... aan het einde van de adolescentie... als we dat dan eenmaal vaststellen met z'n allen, of de wetenschap? Um, ik denk dat het in de toekomst wel deels te voorkomen is... bij een deel van de mensen. Um, en dat weten we omdat we nu al groepen kunnen identificeren... met bepaalde interviews. Kunnen we zien dat sommige mensen, als het ware... Uh, symptomen hebben die richting schizofrenie gaan. Dus ze hebben al dat ze zich terugtrekken uh, op een kamer, weinig sociale contacten... dat het erger geworden is in de afgelopen periode. En dat ze al wel eens stemmen horen. Uh, dan voldoen ze nog niet helemaal aan de definitie van schizofrenie. En van die mensen ontwikkelt dan 30% wel schizofrenie binnen 2-3 jaar. En bij die groep mensen hebben ze uh, therapie gedaan, cognitieve therapie... om ermee om te gaan, om, uh, om ze te leren dat te herkennen... En om wel uh, actief toch contacten te blijven onderhouden. Je niet uh, op je kamertje op te sluiten enzovoorts. Um, maar ook al medicijnen. En dat bleek uh, te werken dat je daarmee of de psychose uit kan stellen een aantal jaar. Of mm -hmm. zelfs uh, dat ze niet psychotisch werden. Dat geldt dan niet voor iedereen. Bij sommige mensen is het toch ook uh, wel sterk genetisch bijvoorbeeld. Um, of ze hebben in hun jeugd hele ernstige dingen meegemaakt die er ook aan, aan bij kunnen dragen. Dat het, uh, dat het tot uiting komt. Maar ik denk wel dat het in de toekomst, en er zijn dus aanwijzingen voor... bij een deel van de mensen, als het goed tijdig opgespoord wordt... Um, het voorkomen kan worden. En er is nu al bewijs ook bijvoorbeeld dat cannabis roken... bij een deel van de jongeren die er een beetje een aanleg voor hebben... Mm -hmm. voor schizofrenie, um, de psychose uitlokt. En als ze het niet zouden roken, is bewijs voor dat het minstens met een paar jaar uitgesteld zou worden. Dat ze dan pas drie of vier jaar later zo'n psychose zouden krijgen. Maar als... hoe weet je of iemand er gevoelig voor is... Ik, ik hoor een paar dingen. Het is genetisch bepaald. Er kan iets gebeurd zijn in, in de jeugd. Maar dan nog, je bent zelf vader van vijf kinderen. De ja. oudste is twaalf. Um, ja. Nou, wij weten het met uh, vragenlijsten. Die dus kenmerken meten. Zo'n vragenlijst heeft een stuk of vijftig vragen. En dat gaat over dingen van: ik hoor wel eens een stem terwijl er niemand praat. Um, of dat je hele levende gedachtdromen hebt. waarin je soms uh, denkt dat de personen echt zijn. Um, of dat je heel achterdochtig bent. Er zijn allerlei stellingen voor die dat kunnen meten. Maar is het een um. idee, want die vragenlijsten... de kinderen worden gevolgd via het consultatiebureau tot hun... wat is het, tot hun veertiende, vijftiende... zou je ja. daar langer mee door moeten gaan, bijvoorbeeld? En dan zo'n vragenlijst in de studietijd... aan alle kinderen moeten voorleggen, jongeren... Dat zou een optie zijn. Ik denk pas dat die vragenlijsten zin hebben als ze een jaar of 15, 16 zijn. Dus daarvoor uh, kun je denk ik niet goed zien... of mensen een verhoogd risico voor schizofrenie hebben. Mm -hmm. Behalve de hele algemene factoren die we kennen. We weten bijvoorbeeld dat mensen die in de stad geboren zijn... Uh, een iets groter risico hebben op schizofrenie dan mensen die op het platteland geboren zijn. Ja, hoe zit dat? En zo zijn er nog meer van dat soort factoren. Um, maar goed, dat is niet zo dat je als je in de stad geboren bent dat gaat krijgen. Maar dan is gewoon het risico ietsje groter. Jij bent uit voorzorg al op het platteland gaan wonen, kan ik me zo. Uh, ja, maar ik ben in de stad geboren, dus oh. helaas maar, maar hoe zit dat? Waarom zijn mensen in de stad een gevoelige voor? Um, is ook niet bekend, maar men denkt dat het misschien te maken heeft met um, bijvoorbeeld um, virussen die in de stad, omdat er veel meer mensen dicht bij elkaar wonen tijdens de zwangerschap van de moeder, dat ze misschien met meer virussen in aanraking is gekomen of via het rioleringssysteem enzovoort, dat er meer ziekte, nou ja. ziektekiemen rond zouden kunnen gaan. Andere mensen denken dat het met stress te maken heeft, dat in de stad uh, er toch altijd meer stress is en minder socia sociale steun dan mensen op het platteland hebben. Maar de precieze oorzaak is niet bekend. Daarvan. Nee. En dit zijn dan weer heel. Dit is en de biologische verklaring. en de sociologische verklaring. Ja. ja. ja. Dus die kun je dan niet uh, tegen elkaar uh, afzetten. Nee. Maar goed, het gaat om de bestudering van de hersenen. Dat is precies wat jij doet, hè? Ja. Hoe werkt dat dan? Want hoe kun je aan de hersenen zien. dat een uh, jongere gevoelig is voor uh, schizofrenie? Dat kunnen we nou niet zien. Dus daar zijn we nog niet ver genoeg mee met die hersenscans. We kunnen het nu wel op groepsniveau zien. Dus als je twintig jongeren, waarvan uit die vragenlijsten blijkt... dat ze een hoger risico he hebben, in de scanner legt... en je legt 20 jongeren die totaal geen hoger risico hebben... want dat blijkt dan ook weer uit die vragenlijst... Mm -hmm. dan zie je op groepsniveau um, dat de jongeren die een hoger risico hebben... Um, kleine verschillen in de hersenen hebben... Uh, iets minder grijze stof, bijvoorbeeld, in de frontale cortex. Dus dat zijn toch ook hersencellen. Maar ook uh, in de connectiviteit, dus de verbindingen tussen hersengebieden... die zijn wat zwakker dan uh, bij uh, mensen die geen risico op schietsevnieuwen hebben. En hetzelfde zie je bij de patiënten in een sterkere vorm terug. Ja. Dus die hebben hetzelfde, maar dan erger. Maar ook bij patiënten is, zien we het alleen goed op groepsniveau. Omdat de scantechnieken eigenlijk maar een heel zwak signaal uit de hersenen oppakken. En bij één persoon is dat gewoon te zwak om het goed te meten. Die, die scan is geloof ik geen pretje. Je hebt er zelf ook eens in gelegen, zo'n MRI-scan. Ja, dat ligt eraan of je claustrofobisch bent. Ik was het dus wel een beetje. <laughs> en ik vond het niet leuk. Uh, ja. Maar er zijn, we hebben ook proefpersonen die graag terugkomen... en die het heel, heel prettig vinden. Die het die, heel prettig vinden? Uh, ja, die echt relaxen en die vinden het geluid heerlijk. Uh, want dat hoor je? Het is een hard, donker gebonk. Uh, wel ritmisch. En Sommige mensen vinden het een heerlijke... Beat, zeg maar. Ja. Uh, het is het verschil toch per persoon. Er zijn, uh, er zijn genoeg proefpersonen die er helemaal geen last van hebben. Maar als je uh, hoog risico hebt, dan lijkt het me ook geen goed idee... om in zo'n scan te gaan, toch? Ja, dat valt wel mee. Uh, mensen met een, die gevoelig zijn voor psychiatrische problemen... zijn over het algemeen iets, ietsje angstiger. Dus ze zullen het iets minder leuk vinden. Maar we hebben heel veel uh, proefpersonen die meedoen... en verder geen, uh, geen problemen hebben. Nee. Hoe, hoe los je dat zelf op, terwijl je daarin ligt... en toch lichtelijk uh, claustrofobisch bent? Nou, ik bedenk dan gewoon toch steeds dat ik er... Als, ja, ik heb, je hebt een knopje. Als je daarop drukt, word je eruit gehaald. Dus je bedenkt gewoon van... Nou, als ik het echt niet meer voluit druk, op dat knopje. <laughs> maar ik had het vooral aan het begin. En als je er eenmaal dan een poosje in ligt, dan went het uh, wel weer. Ja. De meeste mensen hebben het echt aan het begin. Omdat je... Ja, het is toch een hele kleine koker waar je ingeschoven wordt. Ja. Maar... Het boek Hersenspinsels uh, staat vol met heel aansprekende uh, en soms ook angstaanjagende uh, voorbeelden. Een van de voorbeelden is een onderzoek dat geloof ik al jaren geleden is gedaan: dat mensen uh, uh, was gevraagd om zich te melden uh, bij de psychiater met het gegeven: ik hoor stemmen. Uh, de mensen werden opgenomen en hadden echt alleen maar gezegd ik hoor stemmen... en gingen zich vervolgens volkomen normaal gedragen. Ja. En dan blijkt dat ze nog heel wat moeite moeten doen... om er weer uit te komen, uit de psychiatrie. Ja. Hoe zit dat? Nou, ze hadden dus aangegeven dat ze stemmen hoorden... die leeg, hol en plof zeiden. Uh, dat was het enige wat ze gelogen hebben, want dat was natuurlijk niet waar. Voor de rest zijn ze de hele tijd eerlijk geweest... en, en hebben zich in de instelling volledig uh, normaal gedragen. Dus ze deden niks vreemd, gewoon zoals ze zelf waren. Uh, en niettemin uh, duurde het best een poos voordat ze ontslagen werden. En één heeft er zelfs twee maanden in gezeten. Die wilde al lang naar huis, maar die, uh, die werd niet ontslagen... want hij was nog ziek. <lacht> um, en toen ze ontslagen werden, hadden ze nog steeds de diagnose schizofrenie. Maar dan werd erbij gezet in remissie. En dat betekent zoiets van de symptomen zijn onder controle. Maar je hebt het eigenlijk nog steeds. Um, en dat is toch wel een beetje schokkend. Um, enerzijds is het een beetje begrijpelijk. Want als je dat hoort, van die woorden die toch een beetje niet goed te plaatsen zijn... dan zou dat een symptoom kunnen zijn van ziekte. Dus in die zin hadden die psychiaters in eerste instantie wel gelijk. Maar ja, het is toch wel, uh, wel vreemd dat het zo lang kan duren. Ja. En ik denk dat wat daar meespeelt is iets wat we allemaal wel hebben. Dat heet een bevestigingsneiging. En dat is dat als je eenmaal iemand in een hokje gezet hebt... dan uh, interpreteer je al het gedrag van die persoon ook als bijpassend bij, uh, bij de categorie waar hij bij zou horen. Ja, dat is heel menselijk. Ja, dat is heel menselijk. En dat deden deze verpleegkundigen ook. Er was iemand, uh, een van die uh, mensen die bijvoorbeeld notities maakte... en dan werd uh, in het dossier werd geschreven... patiënt vertoont schrijfgedrag. <lacht> Wat uh, toch wel wonderlijk is. Ja. Ja. Maar het wordt des te gekker uh, dat de patiënten, de medepatiënten... de echte patiënten, zeggen... ja, maar jij bent helemaal niet gek. Jij, uh, jij bent gewoon een journalist of een onderzoeker. Hoe ja. kan dat dan? Nou, dat komt denk ik omdat de patiënten die zien de hele dag, zagen ze die mensen. die mensen gedragen zich volstrekt normaal. Um, dus zij konden ook wel zien dat ze normaal waren. Terwijl de verpleegkundigen die uh, trokken zich vaak terug op een post. Dat gebeurt nu ook nog wel. Uh, waar ze vooral met elkaar spraken. En dus eigenlijk de patiënten minder uh, meemaakten. Niet de hele dag, in ieder geval de hele mm -hmm. tijd meemaakten. En die andere patiënten, ja, die zagen dat zij gewoon uh, boeken lazen. Zaten te schrijven. En dus gewoon een normale concentratie hadden bijvoorbeeld. En dat hebben de patiënten niet zelf. Die hebben allemaal wel last van geheugenstoornissen, concentratiestoornissen. Dus je kunt er toch op een gegeven moment merken van... ja, deze persoon mankeert volgens mij niks. en ja. zegt niks vreemds of heeft geen wanen en, enzovoorts. Ja. Het gekke is, want het past ook heel erg in het plaatje... ook wat je aantoont, uh, dat wij... Heel erg de dingen willen zien. zoals, uh, zoals we ze denken te zien. Hè? Inderdaad, wat je aangeeft, iemand komt binnen. is in de war. en dan blijft iemand ook in de war. en dus een psychiatrische patiënt. Ja. En dat toon je ook aan met. Uh, een aantal plaatjes die je ziet van uh, beesten. is denk ik een heel bekend onderzoek. beesten op een rijtje. En het laatste plaatje is een beestje. van een. Uh, is een plaatje van een muis. Ja. En dan daaronder. Uh, een rijtje met uh, uh, mensen. Perso personen. en het eindigt ook met exact hetzelfde plaatje, dus de muis. Maar als je dan kijkt, zie je opeens een opaartje met een brilletje op. Ja. Nee, dus je, je, je ideeën bepalen toch, of de context zou je kunnen zeggen... bepaalt dan mm -hmm. wat je waarneemt. Ja. En ja, hier zijn die tekeningen, lijken natuurlijk wel veel op elkaar... maar toch uh, ja, kan het heel bepalend zijn voor wat je dan daarin ziet. Ja. Mm -hmm. En hetzelfde is zo'n plaatje met allemaal stipjes... waar je dan een hond in zou kunnen zien... De meeste mensen zien dat in eerste instantie niet, want het is te onduidelijk daarvoor. Nou, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik blijf er geen hond in zien. Oh, nog steeds niet. Wat, wat voor ziektebeeld is dat? Want dat moet een. een, een wat was het ook alweer? Een, een dalmatisch hond. Een ja, de meeste mensen ja, ik, ik zien, het zien dus dat op een gegeven moment niet. toch wel, omdat hier dan de kop. Uh, je moet het uitleggen. Soms ja, nu zie ik hem in één en keer. De ja, en en nu de, achterkant. de kop aanwijs. Ja, ik heb heel, heel lang gekke is, uitgekeken. Dat als je het een jaar niet ziet en dan weer ziet, dat je dan toch die hond gelijk weer ziet. Dus het zit dan heel diep ergens toch in je hersenen, die kennis, uh, die voorkennis. Want hier heb je echt als het ware voorkennis nodig, want het komt niet uit het plaatje zelf. Ja. Um, en dat is toch wel interessant. En deze vind ik ook wel heel uh, schokkend. Van de blinde vlek. Dat is wel heel bekend dat we een blinde vlek hebben. Um, en dat je dus als je dat boek naar je toe haalt... dit kruisje, er dus staat een balk en met een kruisje er doorheen... dat je dat kruisje dan op een gegeven moment niet meer ziet... want die valt in je blinde vlek. Dat is volledig te verklaren en heel normaal. Maar het vreemde is dat je die balk dan door ziet lopen. Dus je zou hier een stukje wit moeten zien... want er is geen kruisje... Maar je hersenen vullen dat gewoon in. Die denken, van, dat kan niet, er is een balk. En ze zien dat laatste stukje ook. Dus de hersenen trekken die balk gewoon door. Ik weet niet of dit nog helemaal overkomt. Want ik zie de balken en het kruisje. Maar ja. thuis zien ze het niet. Ja. Maar goed, daarvoor nemen men het boek hersenspinsels. Nog iets anders. Uh, het, het, het is namelijk ook nogal cultureel bepaald. Hè? Uh, de hallucinatie, waanbeelden, psychose, uh, schizofrenie. Um, in de niet-westerse wereld is het namelijk... Helemaal niet zo vreemd om te hallucineren. Sterker nog, daar willen ze wel eens iets slikken... waardoor je de hallucinatie oproept. Hoe zit dat? Um, ja, dat klopt. Hoewel ze hier ook wel eens dingen slikken, zoals ja. paddo's en zo... die ook hallucinaties <laughs> oproepen. Maar in uh, bijvoorbeeld het shamanisme wordt dat gedaan... en ook wel in andere uh, culturen. Uh, omdat men dan denkt dat je daardoor in contact met de geesten kan komen. Mm -hmm. Omdat je toch dingen hoort uh, die er niet zijn. Uh, dus dat is een soort bewijs voor hun van een soort andere wereld... waar je dan contact mee krijgt. Ja, waarmee wordt gezegd dat de hallucinatie gewoon onderdeel uitmaakt... van, uh, nou, van het leven. En... Wij uh, uh, plakken er een probleem op of iets heel ernstigs of een aandoening. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee, dat klopt. Uh, want ook wij hebben natuurlijk mensen die wel eens stemmen horen en die uh, verder goed functioneren. En ook hier in Nederland uh, of in de westerse wereld uh, maken zulke mensen daar soms gebruik van als waarzegger bijvoorbeeld. Die horen ook uh, meer dan gemiddeld stemmen. Um, maar dat is zeker zo in, in derde wereldlanden dat zo iemand in een dorp dan een bepaalde status kan krijgen. En uh, ja, medicijnmeester of wat dan nou ook kan worden. Ik denk altijd dat ik voor de gek word gehouden als iemand beweert dat hij stemmen hoort en kan waar zeggen. Maar dat geldt niet voor jou, begrijp ik? Nou, ik denk niet dat ze waar zeggen, maar wel dat ze stemmen kunnen horen. Ja, maar niet dat daar enige dat we daar iets aan kunnen ontlenen. Dat? dat denk ik niet. Nee. nee. Waarom ben je daar dan weer zo van overtuigd? Um, nou, omdat ten eerste als je dat wetenschappelijk onderzoekt, dan blijkt daar uh, weinig van over te blijven. Mm -hmm. Dus mensen kunnen niet echt waar zeggen. En uit dit onderzoek blijkt dat er toch stemmen zijn... die gewoon uit je eigen geest uh, ontspruiten. Um, en als je ook gaat onderzoeken, wat horen mensen nou? Gezonde mensen die wel een stemmen horen. Dan horen ze eigenlijk ja, um, dingen zoals uh, als hun kamer binnenlopen... van er moet nodig opgeruimd worden. Dat soort dingen die, die veel van ons eigenlijk denken dan. Maar zij horen het en soms in de stem van iemand anders. Um, dus ik denk toch dat het vooral eigen gedachten zijn. Maar ik heb, wel, ik heb wel eens een film gezien van iemand die uh, uh, schizofreen uh, was en uh, op de filmacademie zat en daarna een film erover heeft gemaakt toen hij aan de betere hand was. En hij liet het geluid horen van de stemmen die hij had gehoord en dat was echt verschrikkelijk. De film is bijna niet te zien. Ja. Um, want heb jij daar enig idee van hoe erg het uh, moet zijn als iemand stemmen hoort? Ja, dat is heel erg verschillend per patiënt. Sommige patiënten horen alleen maar gefluister. Um, en weten amper te zeggen wat, dan precies, wat ze precies horen. We mm -hmm. vinden het toch verschrikkelijk. En uh, sommige patiënten horen gewoon drie duidelijke stemmen. Waarvan ze één positief vinden. En twee zijn negatief. Die schelden uit of zeggen nare dingen. Dus zij vragen dan ook aan een psychiater. Ik wil van de twee nare stemmen af. Maar de positieve stem die wil ik houden. En dat is wel lastig met medicijnen bijvoorbeeld. Want dat haalt gewoon al je stemmen weg. Um, Waarom willen ze dan die één? Ja, omdat, omdat het die positieve een positieve dingen is. En er zijn ook patiënten die uh, heel veel stemmen altijd gehoord hebben. en het heel moeilijk vinden als ze door behandeling van de stemmen. de stemmen wegraken. omdat die stemmen als het ware toch hun gezelschap hielden. of een soort. ook al hadden ze dan een hele ambivalente relatie met die stemmen. Um, ja, dat toch een soort onderdeel van hun leven was geworden. Maar dus medicatie is, is dé oplossing als die stemmen hoort. Bij 70% van de patiënten werkt dat best goed, ja. Niet in de zin dat het echt helemaal verdwijnt bij, bij iedereen. bij een deel van de patiënten wel. Uh, maar bij een deel word, gaan die stemmen wat meer op de achtergrond... en hebben ze toch veel minder last van. En dat is natuurlijk al een uh, belangrijke winst. Ja. Maar wat is het dan precies, die stemmen? Ja, je zegt net... Uh, ik denk dat het informatie uit je geheugen is... die uh, via je mentale verbeelding uh, in je bewustzijn komt. Uh, dus je kunt jezelf verbeelden dat je je moeder hoort praten tegen jezelf. Sommige mensen kunnen het wat moeilijker dan anderen. Uh, maar er is wat bewijs dat deze patiënten dat makkelijker kunnen... dus een levendige verbeelding in die zin hebben... Uh -huh. Um, en ik denk dat het vergelijk is is met dromen. Als je droomt, dan, um, dan heb je ook allerlei gewaarwordingen. Ook eigenlijk perceptueel. Je kunt dingen zien en horen. Um, en dat is een beetje lukraak vaak uit je geheugen aan elkaar gelijmd. Daarom heb je soms hele wonderlijke dromen. Mm -hmm. Terwijl er tegelijkertijd je angsten ook best wel een rol in kunnen spelen. Dus bepaalde angsten die je hebt kunnen toch in je dromen terugkomen. Um, of begeertes en verlangens. En dat zie je in die stemmen ook. Dat uh, de inhoud vaak wel te maken heeft met de angsten waar iemand... Uh, mee zit of mee bezig is. Ja, want dat is dat beschrijf je ook in je boek... de afgelopen dertig jaar eigenlijk nauwelijks gebeurd. Dat het vooral om de biologische verklaring ging. En nou, medicatie, klaar ben je, weg zijn de stemmen. Terwijl jij er toch wel voor pleit om ook naar de inhoud te kijken. Ja. Je hebt een heel goed voorbeeld, de Red race. Een vrouw die, die ratten ziet. Misschien kun je dat als voorbeeld beschrijven. Ja, zij was, ze had zich ingeschreven voor een cursus... en ze wilde toch graag uh, iets aan een opleiding doen... En toen ze terugfietste naar de instelling waar ze verbleef... Eh, zag ze allemaal ratten achter zich en naast zich lopen... terwijl ze eh, terugging. Dus eh, dat was heel beangstigend voor haar om die beesten te zien... en die, die haar wilde grijpen. Mm -hmm. eh, maar achteraf, zij is genezen van haar schizofrenie en ze heeft psychologie gestudeerd... Eh, interpreteert zij dat als een rat race... dat ze weer mee wilde gaan doen in de maalstroom van opleidingen... en goede cijfers halen en eh, met andere studenten. Maar dat het voor haar, omdat het natuurlijk moeilijk voor haar was, uh, omdat ze weinig concentratievermogen had, was dat toch een soort red race waarin je uh, moest overleven. Zeg maar. ja, ja. Je, je sprak net ook over de verbeelding. Uh, uh, dat is natuurlijk iets anders wat opvallend is. Dat het vaak uh, creatieve mensen zijn die uh, met hun verbeelding aan de slag kunnen. Ja. En er zijn ook grote voorbeelden. Uh, een Van Gogh. Die, uh, die wel degelijk gewoon, uh, nou, kunnen we hem psychotisch noemen? Uh, schizofreen? Hoe ver gaat dat? Ja, er zijn wel aanwijzingen, er zijn wel deskundigen die denken dat hij of manisch depressiviteit had, of schizofrenie. maar dat zijn ook dingen die wel dicht bij elkaar kunnen liggen. Of in ieder geval schizotypisch, dus dat is een persoonlijkheidskenmerk uh, dat dicht naar schizofrenie toe gaat. Uh -huh. En dat zie je veel bij, uh, bij mensen die creatief zijn, komt dat meer voor. Goed, er zijn veel vragen van luisteraars. Uh, we zullen een paar doen. Denkt de spreker dat op termijn hersentransplantatie mogelijk zal zijn? En zijn dan persoon en hersenen onlosmakelijk met elkaar verbonden? Vraagt Bloem. Um, Oei, dat is een lastige vraag. Ik denk niet dat dat zomaar mogelijk is. Maar of het in een verre toekomst ooit mogelijk is, wie weet. En ik denk wel Maar dan dat... zijn wij er niet meer, begrijp ik hieruit. Ja, ik denk niet dat dat op korte termijn zal kunnen. Ehm... Um, ik denk zelf, daarom ben ik het niet helemaal met het boek van Swaap eens, wij zijn ons brein. Ik denk dat het brein een onderdeel van ons is. Dus dat uh, wij zelf, onze identiteit, als persoon, uh, zijn we ons lichaam natuurlijk. En uh -huh. ons brein, allebei. Uh, maar ook in relatie tot andere mensen uh, in onze omgeving. Dus dat alles bij elkaar genomen, dat ben jij als persoon. En zodra je eraan gaat sleutelen, dus je zou een brein, een brein in een ander lichaam stoppen. Wat mij uh, een hele vreemde situatie lijkt. Uh, dan ben je niet helemaal jezelf zoals je eerst was. Dan kun je hooguit nog een deel van die oude persoon... misschien zouden dan nog kunnen functioneren. Allemaal theoretisch uiteraard. Of was het alleen maar omdat je een ander lichaam hebt... en in een andere ja. omgeving verkeert. Daarom, als je een brein bij wijze op sterk water zou kunnen zetten... en je kan het nog levend houden en stimuleren... dan zou er misschien nog een mate van bewustzijn of zo kunnen zijn. Maar het is volslagen verschillend van de persoon zoals die is... in zijn lichaam en in relatie tot de personen ja. om hem heen. Ja, ik zit er me even voor te stellen... dat jouw hersenen inderdaad in een uh, totaal ander iemand dan... Is niet voor te stellen. Nee, het nee. lijkt mij onwenselijk ook. Goed, even kijken. Ja, dat lijkt me zeker. Uh, de studiogast van vandaag in het programma Kunststof, André Aleman... is de, gast, zal ik, uh, is de naam, zal ik nog maar even zeggen presenteert zich als gelovige neuropsychiater... en schreef het boek Hersenspinsels. Mijn intelligente gelovige zuster beweerde... dat de aarde 6000 jaar geleden is geschapen. De evolutieleer verwerpt zij omdat deze niet waterdicht is. Maar hoe waterdicht is deze waarheid van mijn zuster? Is dit geen hersenspinsel? De spreker relativeert de wetenschap als de slechts meetbare werkelijkheid... naast een heel andere werkelijkheid... Graag uitleg met vriendelijke groet Rob uh, de Groot. Ja. Um, nou goed, een kleine correctie. Ik ben geen psychiater, maar neuropsycholoog. Ja. Ook al is mijn vakgebied wel uh, onderzoek in de psychiatrie. Um, ja, dit is een vraag die natuurlijk niet op mijn wetenschapsgebied ligt, omdat um, je dan over geologie gaat hebben, of over hoe oud de aarde is en dat soort uh, zaken. Um, zelf uh, denk ik dat. Um, um, ja, dat. De, de Bijbel daar niet letterlijk altijd over geïnterpreteerd hoeft te worden. Dus ik denk dat de Bijbel geen handboek van natuurkunde is of van wetenschap. Maar dat, um, dat het daar meer om de kern van de boodschap gaat. Uh, en die gaat niet over hoe oud de aarde is of zo. Die gaat, uh, die gaat over hoe onze verhouding tot God is. Um, dus ik denk dat, uh, ja, dat daar wat mij betreft niet heel veel spanning uh, tussen hoeft te zitten. Nee. Vind je het lastig of vervelend dat die vraag er altijd is? Nee, ik vind het wel begrijpelijk. Dat mensen zeggen van, hoe kijk je daar tegenaan? Hm. Ja. En, dus, en zelf ben ik dus eigenlijk meer uh, agnost... als het gaat over hoe dat nou allemaal precies gebeurd is. Ik denk wel dat God schepper is van hemel en aarde. Maar hoe is dat allemaal uh, in detail uh, plaatsgevonden heeft? Uh, als je de Bijbel leest, is dat toch meer in een dichtelijke vorm uh, gezegd. Um, en ook zeker als je kijkt naar hoe dat in die tijd... Uh, in, in, in de verhalen, in de, in de Joodse cultuur... Uh, overgebracht werd aan mensen... Um, en hoe dat precies gegaan is, ja, ik denk dat we dat niet exact weten. Hm. En we houden het dan op een dichterlijke vorm. Dat we de ja. Bijbel op die manier moeten lezen. Zeker. Ja. Het lijkt me dat het merendeel van de schizofrenische aandoeningen... toch echt niet ontstaan vanuit lichamelijke oorzaken... Maar, na, maar dat de maatschappij, de omgeving en de persoonlijke situatie... het leeuwendeel van de oorzaken blijkt te zijn, zegt Jan Bakker. Een remedie lijkt mij dan ook vooral te liggen in deze omgeving... en de aanpassing van de persoon dan in een lichamelijke reparatie. Ik denk dat daar wel het een en ander in zit. Maar het is ook een combinatie van die twee. En uh, ik denk ook dat in de behandeling... als je ziet dat medicijnen en uh, proberen mensen aan hun omgeving uh, aan te passen... of bijvoorbeeld weer aan het werk te helpen... Uh, daar is onderzoek naar gedaan. En daar blijkt dat dat toch wel uh, effectief kan zijn. Dus het is niet genoeg om maar één ding te doen... maar je moet op meerdere fronten als het ware inzetten. Zelfs zijn we bezig geweest met een behandeling met uh, magneetstimulatie... waarmee je de hersenen kan stimuleren. Is dat dat MTS? TMS, ja. TMS, ja. Ook de stemmen kunnen dan iets minder worden bij een deel van de patiënten. Maar ook daar uh, lijkt alleen de, de hoeveelheid stemmen... dus de frequentie, hoe vaak de stemmen voorkomen, lijkt af te nemen. Maar verder helemaal niks. Dus niet hoe ze het interpreteren en hoe, hoe naar de stemmen zijn. Terwijl er een andere therapie is, een meer gesprekstherapie, cognitieve therapie. En die uh, verandert niks aan de aantal of de hoeveelheid van de stemmen maar wel aan hoe mensen erbij omgaan. Dus als iemand eerst dacht dat een stem almachtig was... en controle over hem had, mm -hmm. dan denkt hij dat na de therapie niet meer... en dan kan hij er veel beter mee omgaan. Maar hij hoort nog net zoveel stemmen. Dus dan is het logisch dat je die twee moet combineren. De ene biologische therapie om de stemmen wat te verminderen... Ja. en de andere therapie, de psychologische, om ermee om te gaan. En kan dat, die combinatie? Ja, dat kan heel goed. En dat nou, wordt nu ook al toegepast? Wordt ook wel toegepast, alleen niet elke instelling heeft expertise... voor zowel het gebruik van zo'n apparaat, dat is vrij nieuw allemaal... En ook niet, niet iedere instelling heeft therapeuten die opgeleid zijn in die cognitieve therapie. Ja. Maar in Europa komt het wel steeds meer. En in Groningen wel, hè? In Groningen daar ben je ook. werkzaam. Ja. Um, even kijken, een vraag van Lambert Kaljou. Ik voel regelmatig mijn mobiel trillen, terwijl die helemaal niet overgaat. Ja, die heb ik vaak oh, gehoord. Nee. Ja, dat is heel normaal. Ik hoor wel eens een e-mailtje een e binnenkomen terwijl het niet zo is. Een e mailtje waar je enorm naar verlangt dan waarschijnlijk. Ja, het is toch het onbewust daarop gericht zijn. Het onbewust dus. daarop gericht zijn. Dat gewoon, uh... Ja, je, je verwacht e-mails de hele tijd of je wacht telefo telefoontjes en dan ben je erop gespitst als het ware. En ja. dan kun je het al zien of horen terwijl het er nog niet ja. is. De moeder, de vrouw hoort baby's huilen. En, en de vader, de telefoon. wetenschapper, voelen telefoonstrelen, ja. e-mailtjes. Uh eraan komen. Um, nog iets anders. Uh, waar Jim van Os ook uh, over spreekt... en waar de laatste tijd wel vaker over wordt gesproken... is het feit dat uh, psychoses... Uh, vaker voorkomen onder... Uh, ik geloof met name Marokkanen... Uh, die niet in een uh, zwarte wijk wonen... maar juist in een witte buurt. Hoe is dat te verklaren? Hoe komt dat? Nou, daar is toch... Um waarschijnlijk een sociale verklaring verreweg euh, beter dan een biologische verklaring. Want er is onderzoek gedaan naar dit soort immigrantengroepen. Het geldt niet alleen voor Marokkanen, maar ook voor mensen bijvoorbeeld uit het Caribische gebied... die naar Londen euh, verhuisd zijn. En het blijkt niet zo te zijn dat mensen met een hogere kwetsbaarheid... Eerder verhuizen, want dat zou je ook kunnen denken: dat zijn de mensen die verhuisd zijn en daarom hebben ze een hoger percentage. Dat is niet zo. Um, dus het is puur door de sociale factoren. En uh, bijvoorbeeld onder Turken zie je het niet. Die hebben geen verhoogd risico. Nou, hoe zit dat dan? En dat komt waarschijnlijk omdat um, onder de Turken zie je dat ze veel meer eigen sociale structuur hebben: van theehuizen en van families, dat ze heel, uh, heel veel steun aan elkaar hebben mm -hmm. en ook echt hun eigen cultuur behouden. Terwijl vooral bij, dit geldt eigenlijk alleen voor Marokkaanse jongens, niet voor meisjes. Um, zie je dat ze dan op straat zijn en er toch bij willen horen bij de westerse cultuur. Maar tegelijk voelen ze zich gediscrimineerd... en voelen ze dat ze er niet uh, door anderen erop aangekeken worden dat ze Marokkaans zijn. Dus dan krijg je toch die uh, tegenstelling tussen uh, wel bij willen horen... maar er toch niet bij horen, de underdog als het ware zijn. Um, en die blijkt toch tot uh, schizofrenie uh, te kunnen leiden... of in ieder geval de aanzet uh, te kunnen geven of dat te kunnen versterken. Ja, en dan gaat het dus om puur sociologische factoren. Ja, dat is eigenlijk puur een sociale... Uh, redenering, maar die heeft invloed op de hersenen ook. Dus uh, bij ratten is er ook onderzoek gedaan naar ratten die uh, in een underdog situatie terechtkomen. In een nieuwe cultuur zeg maar, waar andere ratten leven. Die hebben veel meer stress. Die uh, hebben ook een, een neurotransmitter dopamine. Die te veel uh, aangemaakt wordt dan uh, diep in de hersenen. En dat zien we bij nu ook. Ja. En dan zou je bijna kunnen stellen dat integratie niet zo'n goed idee is. Dat je maar beter gewoon in je eigen clubje, tussen je eigen mensen... in je koffiehuis kunt blijven zitten dan de wijde wereld. Ja, wereld. Nou ja, ik denk dat je moet integreren vanuit een eigen identiteit... vanuit een veilige basis, zeg maar vanuit je eigen uh, subcultuur zou je kunnen zeggen... maar wel gewoon aan de maatschappij participeren. Ja, maar ook wel gewoon gezellig in het koffiehuis blijven zitten. Ja, en misschien dat je dat bij die Marokkaanse meisjes wel weer meer ziet. Want uh, die accepteren ook wel dat ze Marokkaans zijn. Uh, maar die zijn meer in huis, niet op straat. En willen niet per se dan wester zijn. Um, maar die kunnen wel heel goed uh, meekomen. Ook in opleidingen en zo doen dus ze ja. het heel goed. Je hebt het zelf ook aan den lijve ondervonden. Een andere cultuur. Want je bent tot je tiende in Kenia opgegroeid, hè? Ja. Hoe, hoe zit dat? Nou, mijn vader werkte daar voor de GZB. De gereformeerde zendingsbond van de Hervormde Kerk. Um, en vanaf mijn 0e tot mijn 10e heb ik daar gewoond inderdaad. Eerst in Noord-Kenia en toen nog in Eldoret, een stad uh, midden in Kenia. Een grote kans op... Hij uh, nou, ging op tijd weg, want je was 10. En dan ja. uh, openbaarde de psychose zich nog niet. Nee, maar dat geldt niet zozeer voor uh, expats, zeg maar. Dus daar, daar heb je dat niet zo. En wat, wat ook sterk zo is, um, want er waren wel meer Nederlanders Waarom daar. Waarom geldt dat dan weer niet voor expats? Nou, ik denk omdat je toch je cultuur best grotendeels vasthoudt. Dus wij hadden gewoon in huis, we spraken altijd Nederlands... en we hielden aan alle Nederlandse gewoontes vast, eetgewoontes en alles. Je had natuurlijk wel wat andere dingen... omdat je daar in de supermarkt andere dingen koopt dan hier. Uh, maar toch hadden we dezelfde soort structuur. Je vierde Sinterklaas en kerstfeesten. Alles was hetzelfde toch uh, als in Nederland. Omdat je weet dat je toch weer teruggaat? Ja, misschien ook wel, ja. En ja, omdat je Nederlander bent. De meeste Nederlanders houden wel vast aan veel gewoontes als ze in het buitenland zijn. En, en als witte jongen tussen, uh, uh, stel ik me voor, uh, verder zwarte kinderen verkeren. Hoe was dat? Nou, heel gewoon eigenlijk. Uh, want ja, kinderen doen niet uh, moeilijk eigenlijk daarover. Dus uh, ik heb daar gewoon op een school gezeten met inderdaad, uh, ik denk 95% zwarte kinderen. Er waren ook wat Aziatische kinderen. Die hebben natuurlijk wel een wat uh, blankere kleur. Ehm... Um, maar je werd gewoon geaccepteerd. en uh, ja, Wat ik er vooral van geleerd heb, is dat mensen overal hetzelfde zijn. En ook daar ook uh, kon, kon je prima in zo'n klas uh, met die kinderen omgaan. En, en je had geen uitzonderingspositie? Nee, niet echt. Nee. Je merkte soms, uh, als er groepjes uh, gemaakt werden... dan moesten ze een leider kiezen bij een groepje... dat ze wel gauw naar mij keken, omdat ik blank was. Dus je merkte wel dat... Uh, de kinderen daar zelf wel het idee hadden van ja, het Westen, die Blanken, die zijn rijk... en die, zijn, uh, die zullen vast wel uh, goed zijn of voorlopen of wat dan ook. Leider uh, is wit. Ja, dus dat, dat uh. soort besef hadden zij zelf, want ik stond er altijd van te kijken... omdat ik mezelf niet zo'n leidersfiguur vond. Um, vond? Ja. Nu wel. Nu ben ik het uh, in een zeker opzicht <laughs> ja. wel, dus, uh, <laughs> dus ik moet wel. <laughs> het is wel heel vlot gegaan, hè? Ik bedoel, 35 jaar en sinds drie jaar hoogleraar... Uh, en, en... Uh, het loopt allemaal behoorlijk uh, gesmeerd. Ja. Hoe, hoe zit dat? Heb, heb je daar. Als, ja. als we naar de hersenen van André Aleman uh, zouden kijken. Wat dus al wel eens gebeurd is in die MRI-scan. Nou, ik denk dat het gewoon is dat je je werk doet en dat het uh, gewoon goed gaat. En uh, nu denk ik meer dan vroeger is. hoogleraar is niet zozeer dat je al heel erg lang mee moet draaien. Maar meer dat je in je vakgebied uh, goed werk doet. En uh, in Groningen hebben ze ook hele duidelijke criteria daarvoor. Je moet gewoon een x-aantal publicaties hebben. Je moet geld binnengehaald hebben met subsidies. Um, en dan kun je gewoon aan de criteria voldoen om leraar te worden. Dus het was nooit echt rechtstreeks mijn doel om dat te worden. Um, ik heb zelfs een tijd aan het begin, toen ik net gepromoveerd was... dat ik dacht van, ik hoop dat ik het de eerste 10, 20 jaar niet word, oh, Omdat ik dacht dat er heel veel administratie bij kan kijken. Heel veel regelwerk en heel veel uh, ja, vergaderen bijvoorbeeld. Nou is dat soms ook wel een beetje zo, maar uh, op zich valt het wel mee. En ik vond het wel prettig toen het toch op mijn pad kwam... omdat je toch veel meer vrijheid hebt om te beslissen... wat voor soort onderzoek je gaat doen. Want als je uh, UD bent, zoals het dan heet... als je gepromoveerd bent aan de universiteit... dan val je onder een hoogleraar en dan moet je toch steeds afstemmen... wat voor soort onderzoek doet de hoogleraar die beslist en eigenlijk... dan mag je het lekker helemaal alleen dan het gewoon, uh, ik er zelf, ja. dat zeggen de kinderen al, dus dat, uh, <laughs> <laughs> dat is toch prettig. Hoor. Ja. Dat is ook wel duidelijke taal. Want is zat net even in de tweede persoon te spreken. Hè? Terwijl je, ik zelf, dat is heel erg ja. uh, helder. Ja. Um, en, en het feit dat je dit boek nu hebt uh, gepubliceerd. Ik neem aan dat de uitgever er ook heel blij mee is. Want het loopt zo goed met die hersenboeken. Maar het is ook wel iets wat je zelf uh, belangrijk vindt en graag doet. Hè? De wetenschap in de openbaarheid brengen. Ja, ik vind het heel goed dat het uh, uitgelegd wordt. Ook aan het brede publiek, wat we als wetenschappers doen. Omdat... Uh, de maatschappij, de, de samenleving betaalt aan de wetenschap. En eh, heel veel mensen vinden het ook interessant wat wetenschappers doen. Alleen zijn de wetenschappelijke artikelen niet toegankelijk. Die zijn toch wat ingewikkeld geschreven, allemaal vaktermen. Eh, dus we zullen toch wat gewoon aan mensen uit moeten leggen. En nou ja, het blijkt dat mensen dat vaak wel uh, waarderen. Ja. Ja. En, en, maar dat lukt lang niet iedereen. Het valt me op dat het jou opmerkelijk goed uh, lukt. Um, Is dat nou, iets waar je extra je best voor doet of heb je iets voor ogen? Van de, de, als ik het dan zo doe, dan komt dat goed over. Hoe, hoe werkt dat? Nee, ik vind het zelf altijd lastig juist om iets uh, duidelijk uit te leggen. Maar um, ja, ik lees zelf ook wel veel de wetenschapspagina's bijvoorbeeld. Dus dan zie je ook een beetje hoe mensen dingen uit kunnen leggen. En ook wel uh, populair wetenschappelijke boeken. Um, zoals van Antonio Damasio bijvoorbeeld, die een hele mooie boek over hersenen schrijft. Maar uh, ik denk dat dit onderwerp zich er ook wat beter verleent. Je hebt natuurlijk ook onderwerpen als je iets ingewikkelds, wiskundigs doet. Dat is bijna niet uh, uit nee, te leggen precies. aan een uh, gewone En dit is verleend. natuurlijk ook een fijn onderwerp. Ja, en dit gaat meer over wat mensen uh, beweegt en wat mensen ja. dagelijks bezighoudt ook. En de belangrijke angst van mensen. Ja. ja. Goed, wat komt er op de tegel te staan, André Aleman? Ja, het is oh, achter. je uit? bent helemaal verbaasd. Ja. Het is even echt waar. Een uur is voorbij gegaan. Ik zeg ondertussen even dat zodadelijk op deze zender één vandaag te horen is. Um, en wat zeg ik nou? Uh, twee dingen, natuurlijk. Twee dingen. Zo heet het programma. En met Margreet Rijntjes, heel vertrouwd. Buitenlandse journalisten in Egypte werden tijdens de opstanden bedreigd. Zodanig een gesprek met vrouwen van twee cameramannen uh, die vertellen over die spannende dagen. En dan nu de tegel van André Aleman geloven is. Zien? hoop is leven, liefde is eeuwig. En ik kom erbij omdat geloven is zien, dat staat in mijn boek, dat leg ik ook uit. Dus in plaats van zien is geloven, geloven is zien. Maar dan denk ik toch gelijk aan die trits geloof, hoop en liefde. Um, en ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is, dat liefde eeuwig is. Eeuwig Dank. Is. Dank meneer Ademan, dit was aflevering 2234. Maar wij hebben nu wel gehoord wat wij denken te hebben gehoord. Dus tot morgen. Radio 1.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 0 0 0 0 0 Alberto Contador, de winnaar van de Tour, wordt vrijgesproken van dopinggebruik. Zijn ze aan het doen aan de overkant? Uh, volgens mij zijn ze daar een hemdkweekruid aan het ontmantelen. Volgens mij, eigenlijk ik belt, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> ik denk, zoals ik het van de week ook op de radio uh, heb gezegd, dat wij niet aan symbolpolitiek moeten doen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.